8 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. In een appartementencomplex in het oosten van Londen heeft een grote brand gewoed. De brandweer was met 15 brandweerwagens en zo'n 100 brandweermensen ter plekke. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het complex zou onlangs gebouwd zijn. YouTube heeft het videokanaal van het regionaal archief Alkmaar verwijderd... omdat beelden uit de Tweede Wereldoorlog haatzaaiend zouden zijn... Ook andere historisch beeldmateriaal uit Alkmaar en omgeving zijn offline gehaald. YouTube zet ons weg als haatzaaiers terwijl we een officiële instelling zijn, dat is het regionaal archief. Al tien jaar verzamelt de instantie beeldmateriaal van de oorlog en de bevrijding... en verspreidt dat via een eigen YouTube-kanaal voor onderwijsdoelen. Na de aardbeving van vanochtend in Groningen... zijn er 127 schademeldingen binnengekomen. Dat meldt de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen. Het epicentrum van de beving lag in Garrelsweer, vlakbij Loppersum. De beving had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Naar schatting een miljoen mensen zijn in Hongkong de straat opgegaan... om opnieuw te protesteren tegen een nieuwe uitleveringswet met China. Als de wet wordt aangenomen kunnen verdachten uit Hongkong... op het vasteland van China worden berecht. De betogers vrezen dat het zo makkelijker wordt voor de autoriteiten... om politieke activisten uit Hongkong te straffen... En in de troostfinale van de Nations League... heeft Engeland na een doelpuntloze wedstrijd... Zwitserland verslagen na strafschoppen. Het werd 6-5. In de wedstrijd kreeg Engeland de meeste kansen. Een goal werd door de VAR afgekeurd. Vanavond speelt het Nederlands elftal de finale tegen Portugal. Die wedstrijd begint om kwart voor negen. En de Spanjaard Rafael Nadal won in Parijs zijn twaalfde Roland Garros-titel door in de finale Dominique Thiem met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1 te verslaan. En dan het weer. Op veel plaatsen blijft het de rest van de dag droog. Alleen in het zuiden kan er een enkele bui ontstaan. Vanavond daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen wisselvallig met veel bewolking en kans op onweer. Het wordt dan tussen de 18 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Mindfulnessmusic.com mindfulness musiccom